uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Minister Schultz van Verkeer wil dat er op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht... toch harder wordt gereden dan de 100 km per uur nu. Daarover straks Wilco Boom vanuit Den Haag. We gaan het ook over hebben over waarom er in klassieke muziek... wat minder geïmproviseerd wordt dan in andere muzieksoorten. Maar eerst het nieuws met Martijn van Beek. Groningen eist 17 miljoen euro schadevergoeding van twee grote aannemers... vanwege oneenigheid over het woonproject Blauwe Stad. De provincie stapt naar de rechter om compensatie af te dwingen... voor een strop in de verkoop van kavels aan Ballas Nedam en Bam. In 2007 stapten de twee aannemersbedrijven uit de ontwikkelingsmaatschappij... die het grootschalige woon- en recreatieproject in Oost-Groningen moest realiseren. De animo voor het project dat de regio uit het slop moest trekken viel tegen...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 We hebben een gesprek zijn we met hen aangegaan en dat heeft niet uh, geleid tot uh, nieuwe inzichten. Volgens de provincie gaat de kavelverkoop aan belangstellenden in de Blauwe Stap nu stap voor stap verder. Het Korps Landelijke Politiediensten, KLPD, waarschuwt bedrijven voor valse e-mails. De mails lijken van het KLPD te komen, maar in werkelijkheid zit er schadelijke software in. De mails hebben als onderwerp politiebericht uw bedrijf is mogelijk aangevallen... De afzender kondigt in de mail een grootschalig onderzoek aan... in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. De ontvanger wordt gevraagd op een link te klikken... waarmee dan schadelijke software blijkt te worden gedownload... en computers op afstand kunnen worden uitgelezen en bestuurd. De politie adviseert bedrijven die schade hebben geleden om aangifte te doen. Het KLPD weet nog niet waar de e-mails vandaan komen. De Turkse gemeenschap in Nederland eist een onafhankelijk onderzoek... naar de dood van een man in Almelo... Volgens een woordvoerder wordt ernstig rekening gehouden met racistische motieven. De Turks-Nederlandse man werd twee weken geleden... door een buurman tegen de grond geslagen en overleed later in het ziekenhuis. De Turkse gemeenschap wil via het onderzoek te weten komen... of de samenleving zo is verhard dat het niet meer bij woorden blijft. Men denkt. ...dat de laatste jaren de grens steeds verlegd is... ...dat verbale agressie als normaal wordt beschouwd... ...en dat deze gebeurtenis eigenlijk een keerpunt is... ...dat ook fysieke geweld als normaal beschouwd gaat worden. In verband met de dood van de Turkse Nederlander... ...is er morgen een stille tocht door Almelo. Het Syrische leger zet zwaar geschud in... ...bij de strijd tegen de opstandelingen in Damaskus. Volgens activisten gebruikt het leger tanks, panzerwagens... ...wagens en gevechtshelikopter... De gevechten in Damascus gingen vandaag de derde dag in. De strijd speelt zich af in zeker vier wijken van de Syrische hoofdstad. De gevechten komen steeds dichter bij het machtscentrum van president Assad. De opstandelingen van het vrije Syrische leger zeggen dat de strijd om de bevrijding van Damascus is begonnen... en dat die doorgaat tot de hele stad is veroverd. In Damascus wonen voornamelijk aanhangers van het regime en mensen die ervan afhankelijk zijn. Een dagje uit, inclusief een hapje eten, is de afgelopen tien jaar 33% procent duurder geworden. Dat meldt het Economisch Bureau van ING. De inflatie was in die tien jaar een stuk lager, namelijk 19%. Procent. Dierentuinen en musea werden 50% procent duurder, attractieparken 51% procent, en bioscopen en theaters zelfs meer dan 60%. Procent. Een gemiddeld gezin geeft jaarlijks zo'n 250 euro uit aan kaartjes voor dierentuinen, attractieparken en musea. Luc de Jong verruilt FC Twente voor Borussia Mönchengladbach. De Duitse club betaalt ongeveer 15 miljoen euro voor de centrumspits. De Jong tekent een contract voor vijf jaar. Nog nooit kreeg de club uit Enschede zoveel geld voor een speler. Een paar weken geleden leek de overgang nog af te ketsen... omdat beide clubs het niet eens werden over de transfersom. Luc de Jong speelde sinds 2009 voor Twente. Op het EK behoorde hij tot de selectie, maar speelde hij niet. Het weer, veel bewolking en soms wat regen, maar ook af en toe zon. Het is 19 à 20 graden. Vanavond meer bewolking en weer wat regen. Morgen veel bewolking, kans op een bui en dan iets warmer dan vandaag. ANB verkeersinformatie. Alleen rond Amsterdam is sprake van een echte avondspits... vanwege de werkzaamheden in de Ei-Tunnel. In de rest van het land valt het relatief mee. Op een paar uitzonderingen na, bij Nijmegen bijvoorbeeld op de A50... en op de A6 bij Knoopend Emmeloord... Op de A2 is zojuist een ongeluk gebeurd. Van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Twee kilometer verder staat erachter. Twee rijstroken zijn dicht. Dan die A6, Lelystad, richting Emmeloord. Voorknopend Emmeloord, 6 kilometer stilstaan. De weg is daar al de hele dag dicht voor een spoedreparatie... na een ongeluk met een vrachtwagen gisteravond. Omrijden kan het beste via de A28. Maar omrijden lokaal kan ook vanaf de afrit Urk. Dan de files op de ringweg A10. Op de A10 West en op de A10 Zuid staat zo'n 5 kilometer. Bij Nijmegen de A50 arnhem Os voor knooppunt Ewijk 9. En de A325 voor de Waalbrug 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer. Keen is helemaal terug met een schitterende album Strangeland. Strangeland van Keen. Strangeland van Keen koop je nu tijdelijk voor maar 1299 bij Boll.com. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon.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 Komend de komende uur gaan we het hebben over klassieke mu muzikanten... want die zie je zelden eens lekker een jam-sessie houden met elkaar. Waarom eigenlijk niet? Ja, goede vraag. Koen de Kort van Argos Shimano vertelt zo hoe hij denkt... over de kritiek op de Nederlandse renners in de Tour. Maar eerst gaan wij het hebben uh, over de A2. En, uh, de jaren van wegwerkzaamheden liggen achter ons. Tien banen tussen Amsterdam en Utrecht breed nu... en de maximumsnelheid, u heeft het ongetwijfeld gevolgd... 100 kilometer per uur. Tussen de regeringspartijen VVD en CDA... is daar nu een soort conflictje over uitgebroken. Uh, verslaggever Wilco Boom, gaan we maar eens even vragen. Want we zien allerlei berichten. Mogen we nou eigenlijk al sneller gaan rijden op die A2? Nee, hoor, voorlopig niet. Uh, minister Schultz heeft laten weten dat wat haar betreft... de maximumsnelheid uh, omhoog gaat. Liever vandaag dan morgen zelfs. Uh, en ze vindt ook dat het de schuld is van het CDA dat dat niet gebeurt. Maar uh, het CDA zegt, uh, ja, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Dat is een zaak van de minister zelf. En uh, die moet niet proberen de afspraken uit het uh, regeerakkoord aan de laars te lappen. Is dit een geval als je wil uh, roepen wat in verkiezingstijd? Nou, daar heeft het absoluut iets mee te maken, want de verkiezingen komen steeds dichterbij. Uh, en het heeft ook iets te maken met de trajectcontroles op de A2 die eraan zitten te komen. Want uh, volgende week beginnen die. En uh, het publiek ziet dat natuurlijk ook aankomen. Dat geeft irritatie. Je ziet uh, enorm veel rijbanen voor je. Er zijn geen files. Je mag toch maar 100 rijden. Ja, en dan gaat het gaspedaal lonken. En wat ongetwijfeld ook een rol speelt is dat de Telegraaf is begonnen tegen die maximum snelheid van 100 kilometer op de A2. En daar zijn sommige politici ook gevoelig voor. Maar op heel veel wegen welke gaat de maximum snelheid wel degelijk omhoog. Waarom niet op die A2 tussen Amsterdam en Utrecht? Het punt is dat in het regeerakkoord is afgesproken het regeerakkoord van het kabinet Rutte. De maximum snelheid gaat omhoog waar het kan. En dat wilde, dat wilde zeggen binnen de grenzen van de wet. Dus als er er als geluidsnormen of milieunormen zouden worden overschreden, dan ging het daar niet omhoog. Nou, minister Schultz die is tot de ontdekking gekomen dat ze om op meer wegen de maximumsnelheid te verhogen, dat ze dan extra geld nodig had uh, voor geluidsschermen en dergelijke. Nou, en dat heeft het CDA met de linkse partijen in de Tweede Kamer tegengehouden. Het CDA diende toen een motie in en de redenering was, 130 is prima, maar niet als we nog eens miljoenen moeten gaan verspijken aan extra geluidsschermen, want we zijn tegelijkertijd ook miljarden aan het bezuinigen. Nou ja, dat dus is bij de VVD dus in het verkeerde keelgat geschoten, toen al. En ja, nu geven ze elkaar weer over en weer de schuld... van dat het op die A2 niet omhoog kan. Maar het zo even roepen van uh, ik ga daar alles aan doen... betekent dus eigenlijk, zij weten ook heel goed dat die afspraken er liggen... en vooral ook met die omringende gemeenten daar... dat er ook heel duidelijk afspraken en normen zijn vastgesteld. Ja hoor, die omliggende gemeenten voelen dat natuurlijk ook al aankomen. Die hebben gezegd destijds, voordat met die verbreding werd begonnen tegen het Rijk... oké, okay, wij leggen ons neer met verbreding van de weg maar dan wel op voorwaarde dat die maximumsnelheid niet omhoog gaat. Nou ja, en de minister die wil dat dus eigenlijk omhoog doen... en vandaar dat die gemeenten nu ook op hun achterste benen staan. Want die zeggen, wij hebben die afspraak gemaakt... anders waren we wel naar de rechter gegaan... om de verbreding van die weg tegen te houden. Kortom, uh, storm in een glas water en over een half jaar rijden we nog honderd daar? Uh, dat denk ik wel, ja. En het is een beetje een geval van uh, zwarte pieten in komkommertijd, zou je kunnen zeggen. Zwarte pieten in komkommertijd, dat lijkt mij een mooie samenvatting. Wilco Boom, dankjewel. Maar wat eigenlijk nieuws van vandaag... en luisteraars die misschien nu rijden uh, 100 km per uur op die A2... kom bellen, uh, reageer naar half zeven, want dan gaan we het hebben... Over, um, over die A2, dan is de stelling in onze rubriek aan de lijn... de maximumsnelheid op de verbrede A2 moet omhoog naar 120 km per uur. Bent u het daarmee eens of oneens? U kunt alvast gratis bellen op nummer 0800-1121... of u kunt stemmen op de website radio1.nl. Stem en praat mee, na half zeven straks. Dan gaan wij weer even fietsen, ook op deze rustdag... want we gaan kijken bij Argos Shimano... die aan het begin van de Tour ook al een belangrijk iemand verloren... Marcel Kittel stapte af. Tom Velers moest het toen overnemen. Deed het heel fatsoenlijk. Derde, vierde, zesde. In massa is relatief eh, verrassend. Maar ook hij moest uiteindelijk in de remmen knijpen. Er is eh, nog wel eens wat eh, kritiek dus op de Nederlandse renners. De Nederlandse ploegen die tekort komen. En eh, Koen de Kort, renner dus die nog wel in koers is van Argus Shimano. Die begrijpt dat wel. Ja, dat kan ik me voorstellen. Daar hebben wij uh, zelf ook uh, naar gemaakt natuurlijk. Dat... Uh, de verwachtingen heel hoog waren. In heel Nederland verwachten heel veel van de Nederlanders in de Tour. En ik denk dat wij zelf ook heel veel verwachten van, van onszelf in de Tour. En uh, ik denk dat wij het als ploeg voor een gedeelte wel hebben waargemaakt in de sprinttrein. Uh, het was helaas dan niet met de sprinter waar we, het uiteindelijk, voor, waar we uiteindelijk voor naar de Tour gingen. Uh, Marcel Kittel die, uh, die stapt al uh, veel te vroeg af uh, vanwege ziekte en, uh, en knie en zo. Maar ik denk dat we het daarna met, uh, met Tom Veles wel heel goed gedaan hebben. Derde, vierde en zesde dat, uh, in, in de sprints. Ik denk niet dat dat heel ver, vaak is voorgekomen de laatste jaren met Nederlanders. Dus wat dat betreft hebben we het ook goed gedaan. Maar het gaat uiteindelijk toch wel om winnen. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk... Uh, yeah. Eigenlijk uh, heel erg ver van, uh, van afgebleven. Legt deze Tour dan pijnlijk bloot uh, dat we in Nederland gewoon ja, de winnaars missen, zeg maar. De types zoals Foucault en Federico die gisteren wint? Uh, ja, op dit moment nog wel. Uh, hoewel, je wel, dat zijn uh, allemaal wel wel oude uh, jongens. Ik, bedoel, ik, ik voel mezelf al bij de ervarende jongens, maar die zijn nog veel meer ervaren dan ik. En ja, wellicht dat uh, renners uh, zoals ik en misschien uh, Lars Boom, Nicky Terpstra en, uh, uh, en andere renners uh, van, uh, van mijn generatie zeg maar, over een paar jaar ook dat niveau hebben. Um, dat, ja, dit soort etappes, dat gaat echt, uh, ja, dat, dat blijkbaar dus duidelijk over de ervaring. Iets anders. Uh, vandaag uh, werd bekend dat uh, Marijn Zeeman uh, naar de Rabobankploeg gaat. Jarenlang bij jullie in dienst geweest als trainer. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het persoonlijk uh, heel erg. Ja, ik vind het echt uh, nou, bijna verschrikkelijk, kan ik wel zeggen. Ik vind het, uh, vind het heel uh, uh, moeilijk om op dit moment uh, mee om te gaan. Uh, ik heb zo lang uh, zo goed met hem samengewerkt. Ik heb echt het idee dat hij mij naar, uh, naar een nieuw niveau uh, heeft uh, getild en hij heeft daar uh, echt een heel grote aandeel in gehad. En, uh, en, en wat dan precies? Wat, wat deed hij dan zo heel goed? Ja, kijk, uh, uh, ten eerste heeft hij gewoon goede trainingsschema's gemaakt. Maar eigenlijk is dat nog zo'n beetje het minste werk dat hij gedaan heeft binnen de ploeg. Hij heeft er gewoon echt van de ploeg een ploeg gemaakt. En ik denk dat dat heel moeilijk is. Het, uh... Uh, er, zijn, uh, er zijn een aantal uh, goede coaches in, het, uh, in, de, in de Nederlandse sport en uh, ik denk dat hij daar, uh, daarbij hoort, dat hij een van de grootste namen is uh, wat mij betreft. Dus hij is echt uh, ja, gewoon heel goed werk gedaan als uh, renners voor elkaar uh, rijden, voor elkaar uh, door het vuur gaan uh, en, en ook gewoon mezelf, bij mezelf zien wat ik moet verbeteren. Wat, uh, waar mijn zwakke punten liggen en dat zelf ook zien. Zelf onderkennen en dat zelf aansturen en uh, veranderen. En uh, ja, iemand uh, dat inzicht geven, dat, uh, dat is volgens mij heel moeilijk. En dat is hem uh, heel erg goed gelukt. Vind je dat de Rabobank hem een beetje wegkaapt bij jullie? Nee, dat idee heb ik niet. Nee. Nee, ik, uh, als ik me verplaats in, uh, in Marijn en, uh, uh, en nou ja, ik denk uh, dat ik misschien... Uh, in de, in de toekomst uh, ook wel een soort gelijke rol uh, ambiëren in het wielrennen. Uh, dan, uh, dan kan ik me heel goed voorstellen wat zijn, wat zijn beweegredenen zijn om, uh, om naar Rabank te gaan. En, uh, en ik geloof niet dat dat uh, te maken heeft met geld of wat dan ook. Dus dat heeft gewoon puur met een nieuwe uitdaging. En, uh, hij is bij deze ploeg begonnen om er een ploeg neer te zetten. Een ploeg die zichzelf stuurt en die zichzelf... Uh, Um, ja, waar, waar die jongens zo goed samenwerken dat ze het gewoon zelf in de koers kunnen oplossen. En ja, het, het is jammer dat we het nu in deze tour niet hebben kunnen bewijzen met Marcel. Maar dat, uh, ik ben ervan overtuigd dat als Marcel niks had gehad, dat, dat we dat gewoon hadden, hadden kunnen laten zien. En uh, dan heeft hij in feite zijn doel bereikt. En ja, dan, uh, dan uh, kan ik me wel voorstellen dat hij een nieuwe, een nieuwe uitdaging zoekt. En uh, ja...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 to Video met een heel ander onderwerp wat je niet zou kunnen veranderen. You can't change that. Lekker nummer. Ik vraag me af of de mensen daar weer over gaan bellen, Tom. We hebben straks de rubriek en wat me opviel uh, in de klachtenlijn... dat veel mensen bellen over de muziek. Ja, kwestie, neemt kwestie wat af de laatste dagen, maar het is een kwestie van smaak. Ben nou. ik benieuwd wat de luisteraar hiervan vindt. Die kennen we natuurlijk allemaal Beethoven zoals Beethoven bedoeld is, uh, maar waar verschillende popmuzikanten later hun eigen versie van maken. hele zouden we het wat mogen noemen, Bert Mooijman? Nee, veel beter. Veel beter. <laughs> Meneer Mooijman, uh, welkom hier. Pianist, organist en docent klassieke improvisatie... aan het conservatorium in Den Haag. Want daar gaan we het over hebben. Naar aanleiding van een stuk wat Bas van Bommel um, in NRC Next onlangs schreef. Namelijk dat klassieke muziek een oefening van recyclen is geworden. Bent u het daarmee eens? Het is wat uh, bouwt misschien en wat uh, scherp geformuleerd... maar er zit wel iets in, ja. In welk opzicht? Ik denk uh, dat we leven ook in de muziek in een tijd van hyperspecialisatie. Uh, waar het vroeger heel normaal was, bijvoorbeeld rond 1900 nog, dat iemand en als uh, uh, pianist bijvoorbeeld concerten gaf, en componeerde en improviseerde. Tegenwoordig is dat volledig gescheiden. Het zijn hele gescheiden werelden. Oké, okay, want we horen toch altijd de stukken zoals de componist dat heeft bedoeld in de klassieke muziek? Ja. Is dat altijd zo geweest? In de klassieke muziek speel je van een partituur, dus van de genoteerde muziek. En uh, dan lijkt het net alsof je alles weet. En als, je hoeft dat maar te spelen en uh, klaar is Kees. Maar als je weleens hebt ervaren hoe bijvoorbeeld een acteur een tekst tot leven kan laten komen. He, als uh, Je dacht dat je het verhaaltje kende, maar als je het iemand hoort, mooi hoort lezen... dan denk je van jeetje, zat dat erin. Hetzelfde geldt ook voor muzikale partituren. En uh, ja, dat, uh, dat, daar lopen we steeds vaker tegenaan. Want het gebeurt wel, hè, dat er wordt geïmproviseerd met klassieke muziek... en dat er een fragment ook voor meegenomen, geloof ik. Ja, maar daar moeten we wel een jaar of 112 voor terug. 112, we gaan 112 jaar terug in de tijd. Wat horen we hier onder het gekraak? Dit is een wasrol, vandaar dat gekraak. Dit is Isaac Albenis, die een stuk improviseert. Dat bijna klinkt zoals de stukken die hij schreef. Maar dit verzint hij dus ter plekke. En nu zegt, dit is 112 jaar geleden, dat is als het ware heel gaan verdwijnen. Is, is dat doordat we het ook zijn gaan kopen en kunnen gaan zien... hoe het eigenlijk hoort of zo, dat dat zo is? Ja, uh, wat een hele grote rol speelt is dus die specialisatie... maar verder ook uh, de opnametechniek. We kunnen alles nu uh, kopen, inderdaad. Je, je koopt zo ergens een opname van... maar dat heeft onze luisterhouding ook helemaal veranderd. Wij uh, zijn zo gewend geraakt aan perfectie... Als wij een foutje horen, dan denken we van: oh, oh, oh, nee, dat is toch niet zo goed. Uh, terwijl een, een improvisator, die maakt natuurlijk wel eens een fout. Dat, uh, en de meeste improvisatoren die dat gewend zijn, die zeggen van: als je een fout maakt, maak hem onmiddellijk nog een keer. <lacht> en maak er een uh, structureel element van in je verhaal. Want dan hoort het zo. Juist. In de jazz natuurlijk wordt volop geïmproviseerd. Waarom dan niet bij klassiek? De jazz is om te beginnen wel veel minder oud dan de klassieke muziek. In de jazz is het ja, misschien meer een, een, een wezenstrek ervan. Het, het hoort er meer bij. Het, het, de muziek is zo gemaakt. Overigens, de meeste mensen hebben het idee dat jazzmuziek volop geïmproviseerd is. Maar daar ligt ook wel meer vast dan we soms denken... Zijn er wel uh, uh, mensen die echt hun bestaan als het ware maken... door improvisaties van klassieke muziek te, tot hun specialiteit te verheffen? Uh, er zijn er, maar dat, ze zijn uh, om de vingers van één hand bijna ja. te tellen. Uh, Gabriela Montero is uh, een Zuid-Amerikaanse pianiste... die uh, heel vaak optreedt met improvisaties. Ik geloof dat we ook iets van hebben. Ik ga deze kleine oké? Oké? Ja, hetzelfde als wat gebeurde toen Frans Liszt recitals gaf in uh, 1840. Uh, het publiek geeft een wijsje op en de pianist, de grote ster, die uh, gaat daarmee aan de gang en die uh, maakt daar ter plekke iets uh, geheel eigens van. En het publiek vindt het fantastisch toen en nog steeds zo te horen. Hoe gaat deze cirkel doorbroken worden? Want we gaan naar het concertgebouw, maar keurig aangekleed zitten... en we willen precies horen wat we willen horen, zeg ja. maar. En, en we horen dit. En volgens mij een heleboel liefhebbers worden hier ook meteen enthousiast... van wat we net horen. Maar waar gaan die wereld elkaar vinden? Nou, je zou zeggen, het conservatorium zou een rol kunnen spelen. Hè? De opleiding waar klassieke muzici worden opgeleid, eh, nog steeds... In Den Haag hebben we inderdaad een vrij groot aantal docenten... die daar warm voor lopen. En inmiddels zijn er verschillende vakken... Voor de studenten, waarin daadwerkelijk hieraan gewerkt wordt. En, we hebben en al... hoe doe je dat dan? Want ik neem aan dat die studenten die komen allemaal keurig al een vooropleiding gehad. precies weten hoe je Beethoven, Bach, List moet spelen. En ja. dan komen ze bij u en dan zegt u: we vergeten alles wat we hebben gedaan en we gaan nu improviseren. Maar hoe ja. doe je dat dan? Ja, uh, het kost som bij sommige mensen wel uh, tien bijeenkomsten voordat ze überhaupt iets durven spelen. Dat is werkelijk ongelooflijk. Uh, zodra je als je een moeilijke partij voor een neus zet. Dan kost het uh, geen enkele moeite om die uit te voeren. Maar als je zegt van speel even wat... of als je zegt tegen een pianist... kun je even langs als zijn leven begeleiden... Ja. dan uh, vallen ze stil. Ja, hoe doe je dat... Uh, door te beginnen met wat eenvoudige opdrachtjes natuurlijk. En daar, met enige moeite is daar wel een didactiek in te ontwikkelen. Maar is er van oudsher vanuit de klassieke wereld... en ik zeg het puur als leek en gevoelsmaatig... ook niet een soort dédain over uh, een beetje losgaan met muziek... En, en dat lang zal zijn leven spelen. Dat, dat ja. is toch een beetje voor bruiloft en partijen. Daar zijn wij toch niet van, hoor ik ze. Dan ja, ja, ja, ja, nou ja, maar, maar als die klassieke pianist het dan ook helemaal niet kan... dan is het tijd om met je ogen te knipperen, dacht ik. Uh, dedin, uh, een beetje, soms. Uh, en wat er heel erg speelt, is, we hebben natuurlijk die enorme schatkamer aan fantastisch repertoire die, dat we steeds uitvoeren. Dat, ja, dat zijn uh, stukken, hoger kun je niet komen. Is dat een kwestie van ontslag voor Bach? Ja, oh, dat speelt gewoon een grote rol. Maar Bach is toch al lang dood? Je kunt ja. in de gang gaan. Ja. Wat weerhoudt mensen er daarvan om Bach <laughs> op een andere manier te doen? Ja, uh, die, uh, <laughs> de mening van anderen denk ik wel, ja. Dat is heel. Love. Ja, ja, ja. Nou ja. Denkt u dat we hier iets bespreken? U zei net, ze zijn op de, de vingers van één hand te tellen. Die, die, dat soort van concerten, mensen die daarmee de wereld als het ware overreizen. Denkt u, als we het over twee jaar over dit onderwerp hebben... dat het twee handen zijn geworden? Kortom, zit hier een soort groei in? Of denkt u nou voorlopig, uh, we kunnen het er fijn over hebben... maar dat blijft nog wel leven? Ik heb het gevoel dat er een groei in zit. Uh, er zijn steeds meer klassieke muzici die het erover hebben. Dat zo'n conservatorium in Den Haag daar zo druk mee bezig is... en ook allerlei internationale projecten organiseert... is natuurlijk ook niet voor niks... Uh, ik geloof dat men langzamerhand steeds meer moe wordt... van uh, de situatie waarin we, waar we zijn beland. Uh, en ik geloof zeker dat het gaat groeien. Maar ik hoop van harte ja. dat, uh, dat we, kunnen, we piano recitals kunnen gaan horen... waar halverwege de pianist gewoon zelf is begint te improviseren. En dat gaan we laten horen dan in de Radio 1 Sports, het ja, over. Kan ik even... daar... Kunnen mensen daarover bellen <laughs> straks? Bert Moorman, uh, pianist, organist, docent, klassieke improvisatie aan het Conservatorium in Den Haag, want daar ging het over. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. En wij gaan verder met al uw gebel, gemopper en geklaag. Kan overal over, ook over de muziek. Dus vandaag maakten wij ook weer een fijne selectie van wat u tussen twee en half drie allemaal doorbelde. In het gesprek met Van het Hek. Hey, goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, u mag het zeggen. Ja, waar ik over wil klagen is dat er zoveel dus geklaagd wordt. Ja, weer gek van zeker. Het is ongelooflijk. Ja. Dan, dan moet... hebben ze eens een keer een beetje, een beetje regen. En dat is hartstikke fijn voor het gras. Dan ja. Dat we daar weer over beklaagd Ja. En dan is er zon en dan is het weer te warm. Ja. We hebben het hartstikke goed, ja. alleen uh, we weten het zelf geloof ik niet. kennen dat nog ook dat we met een postenmaarde. Dat Teunen ze elke dag belden. Ja, die koos Ja, weet ik nog. Melden Teunen ze elke dag bij Radio. Ja, dat was mijn vader. Was dat je vader? Ja. Tom Dek, goedemiddag. Dag, Jaap Graaf uit Roden. Goedemiddag, goedemiddag. Dag, ik rijd regelmatig met mijn motor vanuit Groningen naar Roden toe. Ja. Ten eerste kom ik daar zes digitale flitspalen tegen, waarvan vier bij twee stoplichten. Ja. Maar bij een stoplicht, reageert, die stoplicht reageert niet op mijn motor. Oh! Dus als, je daar, als ik daar op, op donderdagavond in Groningen ja. mijn koopavond heb gedraaid... Komt u nooit meer in rode? Kom er... ik nooit meer <laughs> <Nee>. in rode. <laughs> dus hoe los je dat op uiteindelijk? Ja, ja, ja, ja. door de berm en zo. Uh, achter de paal langs. De, en, uh, dus nou, je, ja, dus jij de... moet vier keer van de weg af? Moet je een, een, een, een ding ontwijken? Wat, wat... Nou, precies. Ja. Over het fietspad. Dat is de enige oplossing. Ja. Mijn klacht is nou dat uh, ik hoor heel uh, weinig van die jongens Liverpool. Met die muziek, weet je wel. Tom van Vantwek, goedemiddag. Hallo? U mag het zeggen, goedemiddag. Ik ben vanaf mijn 14e ben ik aan het werk. Eerder dat ik 67 ben. Ja. Dan heb ik er uh, 53 jaar op zitten. Dan dacht ik dat ik mijn, uh, mijn bijdrage toch al geleverd had. En dan moet je nog een half jaar door. Ja, ja, dat niet alleen, maar in het verleden hebben wij dus de pensioenleeftijd naar beneden ja. gebracht. om dus de werklozen aan het werk te helpen. Ja, ja die, dat klopt. Het is ooit allemaal. Er zijn een plannen gemaakt met die fut en zo. omdat het was om de jongeren aan de slag te krijgen. Dat klopt. Ja, maar wat, hoe gaan we die jongeren dan nu aan het werk krijgen? Want het zijn er 500.000. Ja, dat soort jongens die horen helemaal niet meer. Alleen nog een beetje dat grote gebouw en dan gaan we door een Nederlandse bandje ja. of uh, Susanne zingen of weet ik het allemaal. Ja, Simone zingen ze tegenwoordig vrijdag, ja. Dat bedoel ik mij. Tom van Dek, goedemiddag. Goedemiddag met aard. Ik wilde even klagen. Nou, klaag eens even, want het komt er ook maar zo was uit Waar nou het... vanmorgen om vier uur? Waar ik vanmorgen om vier uur was? Ja. Lag ik lekker te snurren gewoon thuis? Ja. Het grootste wandel-evenement van de wereld gaat van start. En Tom van Dek leggen is een stinkende les te beuren. Je, je bedoelt de Vierdaagse van Nijmegen? Ja. Mijn vraag is of je ervoor kan zorgen dat er weer eens een keer wat uh, mooie muziek op de radio gaat komen. Nou, Door ga de heide Hoi. Keen is helemaal terug met een schitterende album Strangeland. By the Strangeland van Keen. To the right on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 En de Turkse gemeenschap in Nederland eist een onafhankelijk onderzoek... naar de dood van een man van 64 in Almelo. De gemeenschap maakt zich ernstige zorgen over mogelijke racistische motieven. De Turks-Nederlandse man werd eind juni... tijdens een burenruzie tegen de grond geslagen... en overleed later in het ziekenhuis. Er ging een lang conflict tussen de Turkse en Nederlandse buren aan vooraf. En tot zover de hoofdpunten. Het weer nu met Willemijn Hubert. Vanavond en ook vannacht valt er in het midden en noorden nog wat regen... en het koelt af naar 15 graden. En Morgen is het droog in het zuiden met soms wat zon en het wordt 24 graden. In het noorden vallen er in de ochtend buien, in de middag wordt het iets droger... maar het kwik blijft met 19 graden wel wat achter. En voor de wandelaars van de Vierdaagse... de tocht begint morgenochtend met wat lichte regen, maar al gauw wordt het droger. Af en toe schijnt de zon en met 22 graden is het dan een warme dag. En donderdag wordt voor heel Nederland een zwaar bewolkte dag met geregeld buien, waarbij de regenmeters ook best wel eens goed gevuld kunnen worden. De temperatuur blijft ontsteken op 18 graden. En na donderdag lijken de grootste hoeveelheden neerslag voorlopig wel gevallen te zijn. De eerste dagen is het nog niet droog, maar schijnt de zon al wel wat vaker, met temperaturen van zo'n 18 graden. ANEB en verkeersinformatie. Alleen rond Amsterdam is sprake van een serieuze avondspits. Vanwege de werkzaamheden in de Ei-Tunnel. Bij Nijmegen, daar zorgen de werkzaamheden op de A50 voor een flinke file. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat een andere opvallende file... tussen Twello en Badmen, 5 kilometer. De A6, Lelystad richting Emmeloord... tussen de afritten Urk en knooppunt Emmeloord, 5 kilometer voor een spoedreparatie. De A15 naar Europoort, bij het knooppunt Vaanplein, 2 kilometer door een ongeluk. Nou Dan de A50, Arnhem richting Os, voor knooppunt Ewijk 7 kilometer. En wie omrijdt over de A325 komt toch ook in de file vanuit Arnhem... tussen knooppunt Ressen en de Waalbrug, 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De nieuwe baas van Opel is een machtige man in Duitsland. Maar wie is deze Thomas Seydraan eigenlijk? De Olympische spelen naderen en een van onze Olympiërs, Rea Lenders... vertelt over haar voorbereiding op het Olympisch trampolinespringtoernooi. Al de nieuws vanuit Londen. De baas van G4S, het beveiligingsbedrijf... dat de Olympische Spelen in goede banen moet leiden... had benauwde uren vandaag. Nick Bakkels moest voor een parlementaire hoorcommissie uitleggen... waarom zijn bedrijf er niet in is geslaagd... Om meer dan 10.000 veiligheidsagenten inzetbaar te hebben. Zoals in het contract staat. De voorzitter van de commissie reageerde geïrriteerd. toen Buckles niet op de vragen wenste in te gaan. Mr. Buckles, if you could answer Mr. Clapperson's question. Is there going to be a problem with people turning up on the first day of the Olympics? Hij heeft je gegeven. Even vandaag. Yep. G4S-staff did not turn up for a cycling event. So, the police had to be called yep. yesterday in Manchester. Just answer Mr. Clapperson's question. We we have a significant manpower shortage against the plan at the moment. We've admitted that. We said that last week. And then clearly, that shortage is gonna manifest itself from this day forward to the games, and that's why we had to have support from the military. Ik heb inderdaad niet genoeg mensen en daarom moest ik militairen inzetten. Zegt Bakkels vorige week riep de regering 3500 extra militairen op... om in te springen waar nodig is. In Londen, correspondent Arjen van der Horst. Arjen, dat is een Britse beleefdheid... maar wel behoorlijk werd hij om de oren geslagen, zou horen. Ja, hij was behoorlijk aan het zweten. Geen verrassing natuurlijk. Dit was dezelfde man die tot twee weken geleden nog zei... dat alles op schema liep. De bedoeling was dat G4, G4S ruim 10.000 beveiligers zou leveren. En het bedrijf zei nog, sterker nog, we hebben zelfs overcapaciteit. Nou, om dan vervolgens zo vlak voor de Spelen tot de ontdekking te komen... dat ze 3.500 beveiligers tekort hebben. Nou, dat komt natuurlijk erg amateuristisch over. En Bukkels zei dat ook vanmiddag. Dit is zo vernederend voor ons. Ik wens dat we dit contract nooit hadden aangenomen. Maar, uh, je zegt het al, die Spelen die staan en... om de hoek zo'n beetje. Volgende week vrijdag is de, is de opening. Is het allemaal nog, nog regelbaar en haalbaar met dit soort aantallen? Jazeker, laten we het ook vooral in een perspectief plaatsen. We hebben 17.000 militairen, een oorlogsschip in de Thames, het luchtruim boven Londen is gesloten, gevechtsvliegtuigen die patrouilleren, 12.500 agenten op straat en dan nog eens 7.000 beveiligers van particuliere bedrijven. Er zijn dan ook Londenaren die zeggen, is dit niet een beetje veel? Nou, we hebben gezien hoe snel de Britse strijdkrachten de gaten hebben opgevuld die G4S heeft laten vallen. Heeft ook aangegeven dat ze desnoods nog meer kunnen leveren. Ja, is het een deuk in het imago van Londen? Ja, natuurlijk. Is de veiligheid nu echt in het geding? Nee, geen moment, zegt de overheid. Maar ja, de commotie die je dan vlak voor de spelen eigenlijk niet kunt gebruiken, want alle aandacht gaat er naartoe. Uh, is deze ja. Nick Buckles zijn baan nog wel veilig? En dat werd hem ook vandaag op de man afgevraagd. Bent u niet de eindverantwoordelijke in dit debakel? Mijn future is mijn derde concern, niet mijn current concern. But certainly my view and the view of the board is I'm the best person at the moment to take this through to its final conclusion. So you will accept ultimate responsibility for what members of this house have called a fiasco and a shambles? Ja, hij zegt uh, op dit moment maak ik me niet zo druk om een eigen baan. Dat is geen prioriteit, dat komt later wel. Uh, natuurlijk zegt hij, ik neem hierin de verantwoordelijkheid. Hij gaat nog niet zo ver om te zeggen dat hij ook opstaat. Maar het is duidelijk dat deze man onder zeer zware druk staat. Marion van der Horst in Londen, dankjewel. En inmiddels hier aangeschoven Robert Meder... die samen met Herman van der Zand iedere avond tussen 8 en 11 de sportzomer uh, presenteert. Robert, welkom. Uh, je bent niet zomaar aangeschoven, want jullie gaan... Uh, iets, jullie doen elke avond iets bijzonders. Ja. Maar vanavond ja. gaan jullie iets heel bijzonders doen. En dat heeft te maken met toen ik klein was... vertelde mijn vader mij altijd over de derby der lage landen. Ja, en dan keek je naar... Nederland, België, ja. Holland, België. Holland, zeiden België we niet uit. Ja, of, of België, Nederland ja. natuurlijk. Op een of andere rare reden is dat ooit gestopt. Dat was een jaarlijks evenement, de Derby der Lage Landen. En dat, dat, dat is op een gegeven moment is, dat, is die traditie opgehouden. We hadden een paar weken geleden Raf Willems, jullie misschien wel bekend. Uh, uh, een sportjournalist uit België, schrijver van diverse boeken. Die hadden we te gast. En die zei, zou het niet een mooi idee zijn om die traditie weer in ere te herstellen? En dat zei hij eigenlijk een beetje in een bijzin. En na de uitzending is dat eigenlijk steeds meer gaan leven. En dan hebben we als uh, avondredactie gedacht. Daar moeten we meer mee. En dat hebben we gedaan de afgelopen dagen. Ze zijn stevig aan het bellen geweest. En Raf is daar zelf ook heel actief in geweest. En vanavond gaan we het initiatief uh, uh, door de initiatiefnemers zelf. Vooral films ja. gaan we het officieel lanceren. De Vrienden van de Derby wordt vanavond gelanceerd. En, middels en, een en website. wat lanceren we dan buiten dit idee? Of nou, kunnen we dat ook ergens uh, tastmaken? Ja, ja, ja, er de, de, de gaat vanavond een website online waar alles uh, in één avisje is uitgelegd... wat uiteindelijk de bedoeling is uh, van de initiatiefnemers. In het kort komt het hierop neer dat men eigenlijk wil... dat er weer een Derby der Lage Landen komt... Ieder jaar dus het ene moment in Nederland en het jaar erop in, uh, in, uh, in België. En dat daaromheen uh, de, de vriendschap tussen Nederland en België wordt benadrukt. Dus dat kan zijn op politiek gebied, dat kan zijn op cultureel gebied. Op uh, culinair gebied, nou je verzint het maar. Het Sociale aspect, het maatschappelijk aspect van het voetbal komt bijvoorbeeld aan bod. En dat gaan we vanavond ook doen, middels uh, Piet den Boer. Misschien zegt die naam jullie nog iets. Uh, KV Mechelen van de Ajax, gewoon. Ja, ja, in Straatsburg. Ja. Ik stond op de tribune met traagas in mijn ogen. Ik heb de goal gelukkig dan ook niet gezien. Um, die woont tegenwoordig in Mechelen en doet heel veel maatschappelijke projecten rond het voetbal in, uh, in Mechelen. En gaat daar vanavond over vertellen en gaat het initiatief ook, uh, ook ondersteunen. Hr. Kort, wie heb je nog meer vanavond? Vanavond hebben we, Annemarie uh, hebben we... we hebben aandacht voor uh, verdenken voor de criminaliteit in Amsterdam. Inmiddels een misdaadjournalist. Uh, er gebeurt nog alles wat in Amsterdam ja. de laatste tijd. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste twee, geloof ik, uit mijn hoofd... die, uh, die vanavond langskomen. Dus, uh, de derby der lage landen. Wie ja. weet, wie weet. Vanavond meer. Dank je wel.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 Je, voulais, je vous je des parle der fame. Van uh, ja, die is het al weg uit mijn scherm waar het van was. Dus ik weet het, ik heb geen idee. <laughs> um, en Robert trouwens, die liet onder de muziek nog even horen dat uh, 15 augustus Nederland dan naar Brussel gaat om daar tegen België te spelen. Dat wordt dan de 125ste uh, derby der Lage Landen. Precies, vriendschappelijk wel. En Boulevard Desert speelde het muziekje net. En dus we hebben dat ook helemaal hersteld. We gaan het over auto's hebben. Opel. Heeft een nieuwe baas. Thomas Cedran wordt de opvolger van de vorige week ontslagen Karl Friedrich Strakke. In Berlijn onze correspondent Wouter Meijer. Wouter, wie is deze man en hoe komt hij ineens bij Opel terecht? Hij is 47, Thomas Sedran. En werkt pas sinds april, dus nog maar een paar maanden bij Opel. Maar daarvoor werkte hij bij een adviesbureau. Uh, en hield zich daar ook al bezig met Opel. Dus hij is weliswaar een nieuw in het bedrijf. Maar hij kent Opel eigenlijk als externe adviseur. Uh, dat advies ging natuurlijk ook al over de toekomst van Opel. Hoe het bedrijf door bezuinigingen uh, hopelijk nog kan overleven. Het bedrijf is heel lang op zoek naar een uitweg uit de crisis. Het moederbedrijf in Amerika, General Motors, uh, begint ook langzamerhand het geduld te verliezen. Opel draait al jaren verlies, dus hij is nu weer een tussenoplossing in de afwachting van een echte nieuwe baas. Misschien wel iemand die uit Amerika komt, of als hij het als tussenpauze goed doet, mag hij een tijdje blijven. Uh, maar in ieder geval moet hij een begin maken met iets waar de vorige week afgetreden uh, Apple-baas Kalfridis Strakke niet aan durft te beginnen. Namelijk snoeien, iets met ontslagen of iets met het sluiten van fabrieken. Want dat wordt echt eh, zijn taak nu, om wat dat betreft gewoon, er, er moet iets gaan gebeuren, ondanks die afspraken die ooit gemaakt zijn. Ja precies, er zijn afspraken gemaakt om de komende jaren geen ontslagen door te voeren... en ook geen fabrieken te sluiten in ruil voordat het personeel dan afziet van loonsverhoging... en van allerlei toeslagen, vakantiegeld, kerstgeld. Maar die regeling is eigenlijk niet meer houdbaar omdat Opel gewoon zulke enorme verliezen maakt... Uh, nu ook weer vandaag de, de, jaarcijfers voor de, of de halfjaarscijfers, het de eerste halfjaar, voor alle Europese auto's. Daar doet Opel het twee keer zo slecht als de rest. Vijftien procent minder verkocht dan vorig jaar, terwijl de anderen maar de helft minder hebben gedaan... Uh, en nu strakke weg is, zijn de vakbonden ook bang dat inderdaad een nieuwe chef dat akkoord open zal gaan breken. Dus, maar deskundigen zeggen ook dat het helemaal niet anders kan. Uh, Opel gebruikt de capaciteit van zijn fabrieken lang niet volledig. Een deel van de productieleiders staat gewoon stil. Een deel van het, van het personeel is in feite niets aan het doen. Dus Opel moet iets gaan doen. Dan moeten, ja, er moeten mensen weg. Er moeten misschien ook wel fabrieken dicht. Dat is een heel somber scenario wat je daar schetst, Wouter. Is de kans denkbaar dat Opel het niet gaat redden in Duitsland? Uh, ja. Die is denkbaar. Er zijn verschillende scenario's in feite. Eentje is dat er bijvoorbeeld één fabriek van de vier in Duitsland dichtgaat. Het meest waarschijnlijk is dan de fabriek in Bochum in het hoergebied. Daar werken ruim 5.000 mensen. Dat zou een enorme klap zijn. Want in die stad is verder ook een enorme werkloosheid. Dus de kans is niet groot voor die mensen dat ze iets nieuws zouden vinden. Uh, dan zou Opel misschien kunnen overleven, want het moederbedrijf General Motors wil eigenlijk waarschijnlijk wel dat het blijft bestaan. Al was het maar voor de technologie, omdat er in Opel in Duitsland toch heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Uh, maar een ander scenario is wel degelijk dat General Motors zegt... we stoppen gewoon met een deel van de productie van Opels. We gaan gewoon andere dingen maken. Dus we houden die fabrieken en gaan de Amerikaanse auto's maken. Bijvoorbeeld Chevrolet. Van Chevrolet wordt er vrij veel verkocht de laatste jaren in Europa. Die zou je in principe natuurlijk ook in die fabrieken kunnen gaan maken. Maar de derde mogelijkheid is wel degelijk dat Opel het gewoon niet meer redt. En dat is precies dan nu in het 125e jaar... het jaar waarin er eigenlijk een groot feest zou zijn. Maar dat gaat waarschijnlijk niet door. En een jaar waar er misschien wel een eind komt aan die lange traditie. Een weinig benijdenswaardige klus voor de nieuwe baas bij Opel. Thomas Cedraan Wouter Meijer, dankjewel. We gaan weer eens naar het fietsen op deze rugslag. En we gaan het hebben over Greenwich-rijder Sebastian Langeveld. Een van de knechten van sprinter Matthew Goss. Maar Sebastian Langeveld is overigens ook een man die mee gaat doen aan de Olympische Spelen. Die er al weer aan zitten te komen. En hij zag de Tour als voorbereiding voor wat zijn hoogtepunt moet worden deze zomer. Vraag die je misschien wel mag stellen dan is de Tour wel de juiste voorbereiding. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat de allerbeste voorbereiding is uh, uh, persoonlijk denk ik om gewoon vandaag eruit te stappen. En dat je dan in ieder geval fris bent op de, op de Olympische Spelen. Want zes dagen is toch wel redelijk kort. Zeker in een Tour de France waar, uh, waar de belangen heel groot zijn. En uh, ja, Waar je toch elke dag 100% voor je, team, uh, voor je team moet inzetten. Of in ieder geval om, uh, om zelf iets te doen. Maar goed, ik, uh, ja, ik ben hier niet alleen, puur alleen om de Olympische Spelen voor te bereiden. Dat komt erbij. Ik ben hier uh, vooral om het, uh, om het team te helpen. En uh, ja, de Olympische Spelen uh, ja, is daar een, uh, een onderdeel van, zeg maar, in de voorbereiding voor wat komen gaat. Oké, okay, je bent hier voor het team. En een week geleden vertelde je, het team heeft één groot doel. Hier die groene trui. Maar dat doel is inmiddels een beetje bijgesteld, hè? Ja, eigenlijk gelijk al toen... Uh, uh, Gos zeg maar, de, de penalty's kreeg, de, gedisvaliseerd werd en terug werd gezet naar de zevende plek in plaats van de zesde. En daar ook nog eens bovenop uh, 30 strafpunten kreeg. Ja, toen wisten we eigenlijk gelijk al van. We uh... beginnen de dag daarna, gingen we er nog wel voor. Maar ik denk dat bij, zeker bij Gos ook ging op een gegeven moment. Uh, ja, als je zo, zo hard ervoor werkt, uh, alle stress die daarbij komt kijken. En uh, in de intermediate sprint werd hij dan geklopt door Sagan. Ja, dan uh, ging er bij, ik denk bij Gos, uh, ja, viel er wat van hem af. En. Uh, ja, hebben we het eigenlijk laten lopen voor de groene trui. En uh, ja, dat, dat is ontzettend jammer. Je, je gaat daarvoor. En misschien heeft dat al onze ritser gekost, gekost, omdat je toch elke dag meedoet voor die intermediates. Uh, kosten we toch een keer tweede, een keer derde. Ja, misschien als je, als je dat niet doet, dan win je wel een etappe. Maar goed, dat is altijd achteraf natuurlijk. Het is nu zaak gewoon dat we. Ja, uh, Vooruit blijven kijken en in ieder geval de, de twee sprintetappes op papier die er nog aankomen. Dat we er dan gewoon 100% voor gaan en alle energie daarin steken. En, uh, ja, en er dan gewoon ja, het beste van moeten maken. Morgen de Pyreneeën, heb je er zin in? Nee, ik heb er geen zin in. Nee, nee om eerlijk te zijn, ik heb, uh, morgen wordt het een ontzettend zware rit. Het is, uh, het is een, een, een soort gelijke rit als de, als de dag uh, de, na de eerste rustdag. Dus dat wordt echt, het wordt echt vechten voor, uh, voor een hoop jongens om uh, uh, in, binnen de tijdslimiet te komen. En Morgen gaan we gelijk de Obiscoop, dus dat, ja, dat wordt ontzettend, uh, ontzettend lastig. Ik heb vandaag wat meer gefietst, ik probeer hetzelfde ritme te houden, wat klimmen, wat klimmen opgereden, wat, uh, wat inspanningen gedaan, wat gezweten. Maar ja, het, is, uh, het blijft klimmen en uh, daar ben ik niet voor gemaakt. Dus ik hoop, uh, ik hoop een goede groep gelijk uh, uit te zoeken, of uit te zoeken, ik hoop dat ik gelijk in een goede groep terechtkom. Ik ga, ja, en dan in ieder geval, uh, morgen is het heel gevaarlijk om buiten tijd te komen. Dat, uh, en ik hoop gewoon dat ik een goede dag heb morgen. En dat ik, uh, dat ik daar geen probleem mee heb. Hier achter ons hangt een poster met de vertrektijden erop. Vanaf Vliegveld O naar Ondermeer Amsterdam. En die poster kan jou niet verleiden. Ik had het nog niet gezien, maar nu jij het, nu jij het zegt. Ideaal zou wel zijn, denk ik, om, uh, om nu te stoppen. Sebastian Langeveld, een van de tien overgebleven Nederlanders... in gesprek met Joors van den Berg. 41 duurde die de hippie, hippie shake van de Swinging Blue Jeans. Straks na half zeven is het weer tijd voor Aan de Lijn. En daarin gaan we het hebben over snelheid versus fijnstof op de snelweg. Want minister Schults van Verkeer wil het liefst zo snel mogelijk... dat de maximum snelheid tussen Amsterdam en Utrecht... van 100 naar 120 km per uur gaat. Maar niet iedereen ziet dat zitten. Zo vindt de gemeente Stichtse Vecht dat de tienduizenden mensen... die aan dat stuk snelweg wonen, recht hebben op schone lucht... en beperking van geluidszindig. De stelling waarop kunt reageren is de maximumsnelheid op de verbrede A2 moet omhoog naar 120 km per uur. Bent u daarmee eens of oneens, u kunt ons ons gratis bellen... om straks mee te praten in de uitzending op nummer 0800-1121... of stemmen op de website radio1.nl. En dat allemaal over de stelling... de maximumsnelheid op de verbrede A2 moet omhoog naar 120 km per uur. Het Mediaoverzicht. CNN laat schokkende beelden zien uit Syrië. Ze zijn gemaakt door de oppositie in een buitenwijk van Damascus. Er zijn tientallen mensen te zien die zijn geëxecuteerd. A man points to one of the bodies and says he was executed, a civilian. Ook het bebloede lichaam van een heel jong meisje wordt in lakens gewikkeld. De beelden zijn al van vorige maand, want de mensen die ze maakten... konden even geen kant op door nieuwe aanvallen. Na een week konden ze de video naar Libanon smokkelen is te hopen dat Mitt Romney de nieuwe Amerikaanse president wordt. Tenminste voor de werklozen in Nederland. Want het Parool en NRC Handelsblad melden dat er in Nederland 65.000 banen bijkomen als Romney president wordt. Een bericht om even te checken. En wat blijkt de bron van het bericht is president Obama. Hij zegt dat Romney Amerikaanse bedrijven naar het buitenland jaagt. Want Romney wil dat bedrijven die winst maken buiten de Verenigde Staten minder belasting laten betalen. FC Twente-speler Luc de Jong vertrekt dus definitief en alsnog naar Borussia Mönchengladbach. Een verslaggever van RTV Oost had dat waarschijnlijk als eerste door, want hij was erbij toen de nieuwe elftalfoto van FC Twente werd gemaakt. Die elftalfoto die wordt op dit moment gemaakt, die staat er nu naar te kijken. Nee, een hele mooie fraaie elftalfoto, alleen uh, de naam en ook de man Luc de Jong ontbreken. Hij is uh, onder het van een blessure van uh, de training gegaan, maar nadien ook niet meer te zien geweest. En met de blessure kun je rustig op de foto... Tom had het net al even over het evenement... en bijna alle Nederlandse media pakken weer flink uit met de Nijmeester Vierdaagse. De KRO maakte speciale tv-uitzendingen... en Omroep Gelderland liet, liet presentator Harm Edes verslag doen. Makkelijk was dat niet, want hij kon de wandelaars bijna niet bijhouden. En er waren veel luidruchtige studenten die net de kroeg uitrolden. Goedemorgen. Waarom lopen jullie allemaal zo hard? Je moet nog vier dagen. Ja, je moet goed beginnen, hè. Maar hou je dit tempo nou vier dagen vol? Eh, uh, dat is wel, dat is wel wie, wie heb je bij je? Je dronken meisjes? 3 dj Giel Belen maakt dit jaar geen live-programma vanaf de Vierdaagse. Per ongeluk, nog een foutje in een planning. Maar hij heeft er wel een andere DJ naartoe gestuurd die illegaal meeloopt. Jongens, ja, gasten komen dan uit de kroeg rollen... en die gaan dan allemaal een soort haag gaan ze staan... Ja. met bier in de hand en uh, high five En dat, dat geeft wel een heel goed gevoel. Dat maakt volgens mij ook uh, die Vierdaagse hier zo uh, speciaal. Maar dat, dat is het. Dat is zo. Ja. Ik ben blij dat je daar echt al nu al achter bent. Dat is het mooie van de Vierdaagse. Die ja. 5000 man die elke dag weer gewoon langs de kant van de weg staan... Er zijn dit jaar veel mensen vooraf afgehaakt vanwege het slechte weer. Belachelijk, zei een van de wandelaars in het nrs journaal Gewoon niet zeuren. Pijn is fijn, jeuk is leuk en bloed moet. Dus uh, het komt goed. Volgens NRC Handelsblad is dit niet de slechtste zomer ooit. We zijn kort van memorie, want vanaf 1 juni tot en met gisteren heeft het in totaal weliswaar 90 uur gereken, geregend. Maar vorig jaar regende het in die periode maar liefst 125 uur. En dat is nou jammer voor de wandelaars. Volgende week wordt het wel mooi weer. Tenminste, volgens weerman Reinier van den Berg. Hij schreef op Twitter: we sturen hier bij Meteo Consult een Persbericht uit met als strekking volgende week zomer! Het is een van de meest doorgestuurde berichten op Twitter. En daarmee uh, komt een einde aan dit uur. In het volgende uur gaan we kijken dat de Marishaussé gaat samenwerken met de FBI om te achterhalen hoe hernaalden in de broodjes van Delta Airlines kwamen. We praten u natuurlijk ook uh, bij over het beursburg. Nieuws van vandaag zoals elke dag rond de klok van tien over zes. En we hebben nog een aantal renners uit de Tour op deze rustdag. Dat allemaal in het volgende uur van Radio 1 Sport Zomera. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever...